11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de binnenstad van Münster is een Duitser... met zijn bestelbusje op een caféterras ingereden. Daarbij zijn twee doden gevallen. Twintig mensen raakten gewond, van wie zes zwaar gewond. Onder de gewonden in Münster is ook een Nederlandse vrouw. Ze is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De dader heeft zichzelf in zijn busje doodgeschoten. Volgens de Duitse autoriteiten heeft de man geen migratieachtergrond... en geen banden met jihadisten. Duitse media melden dat het gaat om een man met psychische problemen... die onlangs een zelfmoordpoging heeft ondernomen. De politie is dringend op zoek naar de ouders van een dode baby... die vanmiddag in Schiedam werd gevonden. Volgens de politie heeft de moeder mogelijk medische of psychische zorg nodig. Bewoners van een flatgebouw vonden het babylijkje op hun balkon. De politie behandelt ze als getuigen. Het is niet duidelijk wanneer en hoe het kind is overleden. Ook kan de politie niet zeggen of het een jongetje of een meisje is. Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft een bezoek gebracht... aan een reïntegratiekamp voor voormalige FARC-strijders in Colombia. In totaal zijn er 27 kampen waar de ex-rebellen... onder toezicht van de VN worden voorbereid op reïntegratie in de samenleving. Blok bezocht afgelopen dagen de Cariben en Colombia... en wilde graag naar zo'n reïntegratiekamp... om te zien hoe na meer dan 50 jaar de strijdbijl wordt begraven. De Braziliaanse oud-president Lula zegt dat hij zich wil overgeven aan de politie... Hij wilde vanavond het vakbondsgebouw bij Sao Paulo verlaten... om zich te melden op het politiebureau, maar zijn aanhangers hielden hem tegen. Lula verbleef in het vakbondsgebouw sinds het Hoge Rechtshof... twee dagen geleden oordeelde dat hij zijn hoger beroep... niet in vrijheid mag afwachten. De rechter had hem tot twaalf jaar zelf veroordeeld voor corruptie. In een toespraak benadrukte Lula dat hij niet schuldig is. De PSV kan volgende week tegen Ajax voor de 24e keer landskampioen worden. De club uit Eindhoven won in Alkmaar met 3-2 van AZ... nadat het in de rust nog met 2-0 achter stond. Sparta won thuis met 3-2 van VVV. Lange tijd stonden de Rotterdammers met 2-1 achter... maar door twee doelpunten in de slotfase van Robert Muren... trok Sparta aan het langste eind. Nak Breda won thuis met 1-0 van Vitesse. En Rode JC won voor de derde keer op rij. Het werd thuis 3-2 tegen Pex Wolle. Max Verstappen is vanmiddag tijdens de kwalificatie in Bahrein gecrasht omdat zijn auto onbestuurbaar werd. De motor kreeg er ineens 150 pk bij. Ik snapte niet zo goed wat er gebeurde, zei Verstappen na afloop. Hij voegde eraan toe dat je daar in zo'n geval ook niets aan kunt doen. Verstappen bleef bij de crash ongedeerd... en start morgen tijdens de Grand Prix in Bahrein vanaf de 15e positie. Dus moet ik wat meer gaan inhalen. aldus Verstappen. Het weer, het wordt een vrij heldere nacht met minima van 9 tot 11 graden. Morgen opnieuw mooi lenteweer met maxima rond de 22 graden. Alleen in het westen iets meer bewolking. Ook maandag nog zon, maar wel iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Alfa Romeo presenteert de Alfa Days. Met een unieke collectie speciale uitvoeringen. De Alfa Romeo Limited Series.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 Vanochtend werd ik wakker met het geluid van de hoge drukreiniger van de buurman. Auto wassen. Verderop in de straat nog eentje. Aan de overkant stond een derde buurman zijn auto te poetsen. Toen wist ik het zeker. Het is rokjesdag vandaag. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Victor Orban hoopt morgen de Hongaarse verkiezingen te winnen... En in de studio legt straks Europarlementariër en Hongarije-kenner Kati Piri uit wat het betekent voor Hongarije en voor Europa. Verder de dagboeken van een verzetcel die talloze joden heeft gered, een column over liefde in de politiek en een gesprek met een 87-jarige Valkenier. Dat straks. Nu eerst het nieuws. Zaterdag 7 april. Kansmünster trouwt over dit schrikkelijke Ereignis? Onder Mitgefühl. In Münster is een man met een busje ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij zijn twee terrasbezoekers omgekomen en zeker twintig personen raakten gewond. De dader beroofde zichzelf daarna van het leven. Deze man was in de buurt toen het gebeurde. Uh, wie gesagt, het is een stressiger Tag gewesen. Ik heb gearbeitet en uh, man had uh, een uh, Knall gehört, geschreeuw. Dan kwam die Polizei en alle wurden rausgeschickt. Hij was net uit zijn werk, toen hij een Knall en een Schreeuw hoorde. Daarna zag hij mensen rondrennen en was er heel veel politie ter plaatse. Gesehen niet veel. Also, es war einfach viel Polizei drumherum. Viele Menschen, die gelaufen sind, geschrien haben. Lokale media melden al snel dat er sprake was van een aanslag. Maar volgens de politie is het nog steeds te vroeg om daar iets over te zeggen. Om nu van een aanslag te spreken is nog veel te vroeg. De ermittingen daarin gaan nog aan. Stichting Vluchtelingenwerk krijgt veel telefoontjes van mensen met de generaal Pardon. Door nieuw beleid moeten zij ineens betalen voor hun tijdelijke verblijfsvergunning. Dat had niemand ze verteld, zeggen ze. En ook dat ze enigszins in paniek zijn omdat het bijvoorbeeld voor een gezin van vier om 1400 à 1600 euro gaat. Als een generaal pardonner het geld niet heeft, kan dat grote gevolgen hebben. Dat betekent dat uh, als een toeslagen worden ingetrokken en dat hij het land moet verlaten. Dus dat heeft uh, hele heftige consequenties. Hogescholen en universiteiten komen met een actieplan om psychologische problemen bij studenten aan te pakken. Veel studenten komen in de knel door hun overvolle agenda's. Iedereen verwacht dat je zeg maar, buiten je studie ook nog allemaal bijbaantjes hebt, allemaal vrijwilligerswerk doet en dergelijke. En soms dan is dat best wel moeilijk te combineren als je ook nog leuke dingen wil doen. En iedereen zit elkaar ook de hele tijd op om nog hoger cijfers te halen en nog een beter bijbaantje en dat ja. soort dingen. Deze studenten hadden het ook veel te druk. Ik had een bestuursjaar gedaan. Na mijn bestuursjaar ben ik actief geweest in uh, medezeggenschap. Uh, ik had mijn sociale leven en ik had altijd één of meerdere bijbaantjes. En daardoor krijgen ze steeds vaker last van psychische klachten. Zonderheid, uh, uh, piekeren, uh, veel stress ervaren. En daardoor eigenlijk uh, niet goed kunnen functioneren. Met het actieplan moet er meer hulp komen voor studenten... met dat soort klachten, en dat helpt. Ik ben nu op een punt dat ik eigenlijk die planning een beetje kan loslaten... en gewoon kan zien wat de dag brengt. En als ik veel dingen heb gedaan, is dat heel erg goed. En als ik niet alles heb gedaan wat ik wilde, dan is er morgen weer een dag. Voetballer Dirk Kuyt staat weer op het veld. Bij zijn oude amateurclub Quick Boys, die probeert te promoveren. De Katwijkers waren alvast niet heel enthousiast. Wat de verwachtingen van Dirk Kuit zijn. Nou, ik zou... Ja, ik, ik denk niet veel. Zijn leeftijd helpt ook niet mee. Het is ook een leeftijd, 37, hè. Er lopen jongens bij de tegenpartij, die zijn misschien wel 20 jaar jonger. Al is leeftijd niet voor iedereen een probleem. Nee, ik zeg, voor mij zetten Sinterklaas in de spits. als hij maar doelpunten maakt. Volgens de allerjongsten is Kuit met zijn 37 jaar nog niet te oud. Nou, hij kan nog wel uh, eventjes mee. Niet heel lang, maar gewoon een jaartje of zo. Dus het is wel leuk dat hij... Uh weer bij zijn oude speelt. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Dan gaan we nog even door naar Münster, waar zoals eerder gezegd een man met een bestelbus inreed op een terras. Verslaggever Mino Remmers is nog op de plek waar het gebeurde. Dag Mino. Goedenavond. Wat is daar nog te zien? Ja, die historische binnenstad van Münster is hermetisch afgegrendeld. Er staat overal politie. Ze zien nog steeds eigenlijk al een paar uur een paar brandweerauto's... op een rijtje staan eh, vlak voor het terras waar het gebeurd is. Dat kunnen wij niet helemaal zien. Daar wordt iedereen echt weggehouden. Daar was iets meer dan anderhalf uur geleden een licht plofje te horen. Toen is er een ja, verdacht uitziend pakketje gecontroleerd tot een ploffing gebracht. Maar daar bleken verder niks, geen explosieven te zijn. En verder staan hier wel wat perswoordvoerders van de Duitse politie. Die, ja, die bevestigen eigenlijk alleen maar... dat het dat het dus om een 48-jarige man gaat, een Duitse orzine. Maar verder geven ze weinig nader informatie. Maar we kunnen wel zeggen, ja, die terreurdreiging lijkt er toch redelijk af. Omdat ongeveer een twee uur geleden ook aan de Nederlandse grens... Met, bij Gronau, de grensovergang bij Enschede... daar stonden ook Marche en Nederlandse politieagenten... nou, die zijn gedurende de avond allemaal teruggetrokken... omdat er geen enkele verband was met wat hier in Münster is gebeurd. Nou ja, dus dat, dat kun je zeggen, nou, dat... Dat is wat dat betreft dan wel helder. Maar verder lijkt er vrij weinig te gebeuren. En de politie zegt ook, ja, het is heel donker, we moeten nader onderzoek doen. We willen nog, uh, nog allerlei uh, nadere inspecties doen rondom dat terras waar het gebeurd is. Maar er is te weinig licht. Wordt er inderdaad echt uitgegaan dat het geen terroristische aanslag was? Dat zat vast? Ja, kijk, ik zei het al, he, van die, die, toen ik de grens overkwam met Gronau... toen stonden daar twee grote transporthelikopters van de boendespolicei... met echt vele tientallen zwaar bewapende politieagenten... met helmen op, met gemaskerd en wel. Nou, dat is, dus ze gingen er wel vanuit dat er, dat er terreur zou zijn. Er waren ook heel lang geruchten dat er twee mensen... uit dat busje nog zouden zijn gesprongen voor het vluchtigen. Uh, nou, je kunt toch aannemen als de grensbewaking wordt weggehaald... dat daar in ieder geval geen sprake uh, van is. Bovendien het busje stond op, op, op de naam van de man die het ding ook heeft bestuurd. En vaak is het zo bij die, ja, tot nu toe bij die aanslagen... dat busjes of vrachtwagens werden gekaapt of gestolen waren of gehuurd. Um, dit was gewoon van hemzelf. stond op zijn eigen naam... dus er is ook heel snel huiszoeking gedaan bij die man. De identiteit was heel snel bekend. Duitse media eh, hebben het over een verwarde man die psychische ja. problemen zou hebben. Heeft de politie daar al iets van willen bevestigen of kunnen bevestigen? Nee, daar doen ze dus, er wordt wel steeds naar gevraagd. Maar ze, ze houden het bij hele sumier informatie eh, wat, wat dat betreft. Um, ja, en ik, ik merk ook hier in de stad, in Münster zelf. Ja, goed, het centrum is hermetisch afgegrendeld. En de hordeca daar is natuurlijk dicht. Maar verder, het is hier absoluut rustig in de stad. Eh, op andere plekken zijn mensen gewoon eh, een, een biertje aan het drinken. Dus wat dat betreft. Alleen de binnenstadsring ja, die is helemaal, helemaal doodstil. Maar dit is toch niet. Hier is toch echt geen sprake van een terreurdreiging. Ik denk dat langzaam nu wel duidelijk is geworden, ja, dat de zaak toch, toch anders in elkaar zit. Oké, okay, hartelijk dank, Marno Remmers vanuit Münster. Geen... Krant op de mat morgenochtend, want het is zondag. Daarom nemen we een kijkje over de grens. Vanavond doen we dat in de Filipijnen. Aan de telefoon heb ik Rob Stevens. Hij woont en werkt in de hoofdstad Manila. Daar is hij directeur van een school. Goedenavond, meneer Stevens. Wat is het belangrijkste nieuws in de Filipijnse media? Nou, het belangrijkste nieuws... het speelt eigenlijk al uh, een, een hele tijd... maar eigenlijk, het zit elke dag staat het nu in de volpagina... is het nieuws dat het, uh, het belangrijkste triste eiland, Boracay... In de Filipijnen vanaf 26 april uh, gesloten wordt voor zes maanden. En dat is, een, uh, ja, dat is voor het land is dat een uh, uh, heel erg belangrijk nieuws. Omdat het zo'n toeristische trekpleister is. En dat heeft heel veel consequenties voor de toeristische industrie hier. En voor de mensen die daar wonen, enzovoort. En dat is vanwege vervuiling, hè? Ja, nou ja, eigenlijk zijn vier, uh, het zijn vier aandachtspunten die genoemd worden. Het eerste is de afval. Er uh, is een groot afvalprobleem daar. Uh, er zijn zoveel toeristen, 2 miljoen per jaar... en die produceren per dag zo'n 100 ton afval... en dat kunnen ze daar niet kwijt. Dat is één. Het tweede is de riolering. Het blijkt dat een uh, uh, groot deel van de uh, restaurants, maar ook hotels... die aangesloten zijn op het rioleringsnet. Dus alles verdwijnt in de zee. Het derde probleem is het wegennet. Uh, Boracay was een uh, klein toeristisch eiland, 30 de jaar geleden. En er was een kleine weg, een zandweg... En nu, die werkt die nog steeds en is nooit aangepast op het aantal toeristische verblijfplekken en op, ja, op het aantal toeristen. En de laatste is uit de illegale bebouwing. Uh, natuurlijk, uh, er wordt veel legaal gebouwd, maar daarnaast ook veel illegale bebouwing. Dus dat zijn de vier aandachtspunten die ze willen aanpakken in die zes maanden. Oké, okay. en wat speelt er nog meer in de media naast uh, de kwestie van het vakantieeiland? Nou ja, daarnaast is uh, afgelopen vrijdag uh, was de laatste dag hier van de school officieel, vorige week. Uh, dus we denken dat er sinds vrijdag zo'n 700.000 studenten afgestudeerd zijn, die nu rond, uh, rondlopen op zoek naar een baan, eigenlijk vanaf, uh, vanaf dit weekend, vanaf deze week, zoals ze dat gaan doen. Er zijn zo'n 700.000 zo 700 studenten. En zijn die banen er? Andere... Even... Er zijn, volgens de gegevens van de regering. Voor zo'n 10% van de mensen zijn er direct banen beschikbaar. Dus dat betekent dat zo'n 17.000... Uh, zo ...jonge studenten direct aan het werk kunnen. Maar daarnaast zo'n 600.000... ...die zullen ja, maanden of misschien wel langer zelfs nodig hebben... ...om een baan te kunnen vinden. Het zijn 11 miljoen werkelozen in totaal in, uh, in de Filipijnen. En natuurlijk, uh, de jonge mensen... Die, uh, ja, ...die zijn daar als eerste eigenlijk slachtoffer van... ...want die moeten bewijzen dat ze, uh, dat ze geschikt zijn... ...om een baan te kunnen vinden. Dus... Uh, Hopelijk, hopelijk zal, het, ja, zal de regering manieren vinden om in ieder geval iets eraan te doen. En is er ook nog iets leuks te melden uit de media? Ja hoor, ja hoor het is altijd wel iets leuks. Het, het leukste nieuws voor veel Filipijnen... Filipijnen is een zangland, met houden van zingen hier. En Mariah Carey komt hier naartoe in oktober. Aha. Nou, dat stond ook op de volpagina. Want dat betekent dat, ja, dat heel veel mensen nu gaan sparen voor een kaartje om eens in de leven Mariah Carey te zien. En men weet wel dat haar optredens soms eh, nogal slecht verlopen. Ja, dat weten ze. Maar dat nemen ze hier uh, meestal voor lief. Want we zijn, uh, ja, de Filipijnen zijn een land waar heel, heel veel gezongen wordt iedereen en iedereen houdt van dat soort liedjes van Mariah Carey en van Whitney Houston. Dus als zij komt, nou, dan uh, op een oud concert, niet helemaal perfect gelopen... dan zullen ze toch blij zijn dat ze zijn. Oké, okay, hartelijk dank Rob Stevens in Manila. Oké, okay, graag gedaan. Deze onderwerpen uitgebreid in de Filipijnse media. Imagination, I be all up for you. I know you got that fever for me, hundred and two. And boy, I know I feel the same. My temperature's to low. If it's a camera up in here, then it's only you It with me when I do, I do. If it's a camera up in here, then I best like I just flick on YouTube, YouTube. Cause a beer on your mouth, and brag about your secret rendezvous. Business like a winning interview I hug your body tighter than my favorite jeans I want you to caress me like a tropical breeze And blur away with you in my Caribbean sea If it's a camera up in here then it's only you with me when I do, I do If it's a camera up in here then I best like I just flick on YouTube, YouTube Cause if you're on your mouth and brag about your secret rendezvous Business like a wedding interview But this is private Between you and I Dat was Mariah Carey. Deze keer ging het wel goed. Touch my body. Viktor Orban, de premier van Hongarije... hoopt op een verkiezingsoverwinning. Hij wil morgen met zijn rechtse partij weer de grootste van het land worden. In de studio hebben we uitgenodigd... Europarlementariër Kati Piri van de Partij van de Arbeid. Um, we kennen haar vooral als Turkije-rapporteur... maar van Hongarije weet ze ook heel veel. Goedenavond, Goedenavond. mevrouw Piri. Hoe komt dat? Uh, mijn ouders zijn Hongaars en daarmee uh, ik dus ook. Uh, ik ben er zelfs geboren en natuurlijk in Nederland opgegroeid. Uh, dus al mijn familie woont nog in Hongarije. Ik ga er geregeld heen op vakantie, veel vrienden. Uh, dus vandaar dat ik de politiek daar natuurlijk wel volg. En u spreekt ook Hongaars? Ik spreek Hongaars, niet zo goed misschien als mijn Nederlands, maar uh, ik spreek het. Oké, okay, nou hoe, hoe leven de verkiezingen daar in uw geboorteplaats en bij uw familieleden? Ja, op dit moment ontzettend. Ten eerste moet ik zeggen, mijn familie is redelijk verdeeld. Zoals bijna heel Hongarije verdeeld is. Dus er zitten ook fans tussen van de huidige premier Victor Orbán. Maar met name die mensen die al acht jaar lang in de oppositie, uh, uh, op oppositiepartijen stemmen. En zien dat Viktor Orbán eigenlijk geen enkele ruimte meer overlaat voor de oppositie, de rechtsstaat steeds meer ontmanteld... zijn deze verkiezingen echt cruciaal. Het gevoel is, als het ons nu niet lukt om een einde te brengen... op zijn minst voor die tweederde meerderheid die Victor Orbán heeft... dan zijn ze heel uh, negatief over de toekomst. Omdat als hij nu uh, opnieuw zijn heerschappij zou vestigen... Uh, dat er dan heel slecht zou aflopen met Hongarije? Ja, er is al heel weinig ruimte natuurlijk de afgelopen jaren... überhaupt voor de oppositie. De media is ernstig aan banden gelegd. Op het platteland kan je eigenlijk alleen nog maar... staatspropaganda te horen en te zien krijgen op de televisie. Je ziet dat de rechtsstaten er zijn allerlei burgemees, burgemeesters... maar ook rechters, al acht jaar geleden... opeens met prepensioen gestuurd op een 55 heeft daar nieuwe rechters benoemd. Uh, er is steeds minder ruimte voor de oppositie... om überhaupt nog campagne te kunnen voeren. Dus het gevoel is, als het ons nu niet lukt... ja, misschien kan het over vier jaar überhaupt niet meer. En wat zijn de thema's in de verkiezingen? Is dit een thema? Uh, de the het thema van de regeringspartij is eigenlijk maar één. Uh, dat is tegen migranten. Het plan, wat er zogenaamd is, de samenswering van de multimiljonair uh, uh, George, George Soros, Soros... de Amerikaanse filantroop, uh, samen met Brussel, de VN, het IMF... die willen allemaal Hongarije overspoelen met migranten. Dat is het thema al twee jaar lang in Hongarije. Victor Orbán heeft ook geen partijprogramma gemaakt... Daar kennen we hem helaas van. Er ligt geen programma voor de toekomst van Hongarije. Hij zegt, stem op mij, ik bescherm u tegen de migranten. Voor de oppositie, de afgelopen weken... zijn een aantal weer grote corruptieschandalen aan het licht gekomen. En die zeggen juist, dit is nu de tijd. Gezamenlijke oppositie, zes partijen die zeggen... Stem in ieder geval op een oppositiekandidaat. Al is het degene die de meeste kans maakt in uw district om te winnen... om een einde te maken aan deze heerschappij van Viktor Orbán. Wat is die preoccupatie toch met George Soros? Ja, het, het, het rare is zelfs dat Viktor Orbán ooit nog een beurs heeft gehad... van George Soros om aan Oxford te studeren in zijn jonge jaren... toen hij nog doorging voor een liberaal... Uh, dat lijkt uh, heel ver weg. Het is toch een soort... kijk George Soros, voor de meeste Hongaren kennen hem niet. Het is een 86-jarige filantroop die al 60 jaar in Amerika woont. Het, het, het voedt toch op dat antisemitisme... wat er helaas nog steeds is in Hongarije. Dat de, de joden uit zijn op een soort samenswering uh, tegen Hongarije... Uh, en het is gewoon een makkelijke boeman uh, om te vinden. Hij financiert natuurlijk nog steeds veel van het maatschappelijk middenveld... in Hongarije, wat juist opkomt voor mensenrechten. En als er één liberaal is, is het George Soros wel. Dus de perfecte boeman voor Viktor Orbán. En Brussel, is dat nog een... een, een een uh, mikpunt van kritiek... en bestekelijke relatie... Uh, Hongarije Zeker. en de Europese Commissie. Ja, en eigenlijk is dat een, een beetje dubbel... bij Viktor Orbán, want aan de ene kant... Uh, is Hongarije pro-Europees... krijgt ontzettend veel uh, Europese subsidies... die helaas weer in de zakken verdwijnen... van Viktor Orbán en zijn vrienden... en niet bij de bevolking terechtkomen. Dus er is geen debat om uit de EU te gaan. Maar men wil ook dat er een EU is... van de soevereine landen... en dat er niks wordt opgelegd vanuit Brussel. Dus op het moment... dat natuurlijk in 2015 werd besloten dat iedereen meehelpt... aan het opvangen van vluchtelingen die vastzaten in Griekenland. En er 1300 mensen moesten worden opgenomen door de Hongaarse regering. Ja, zeiden ze, Brussel gaat ons niet vertellen zoals vroeger Moskou dat deed. Wat wij moeten doen, wij zijn een soeverein land. hier gaan wij over. Nou, dit is niet een heel mooi beeld van uh, Viktor Orbán... wat we hier uh, te horen krijgen. Hoe krijgt hij het dan toch voor elkaar om steeds te winnen. Waar komt zijn populariteit vandaan? Nou, Ik denk acht jaar geleden toen hij weer aan de macht kwam... was dat echt een enorme teleurstelling bij veel Hongaren... na acht jaar links bewind, waarbij het economisch niet goed ging. Maar de afgelopen acht jaar, je ziet zijn populariteit afnemen. Acht jaar geleden won hij nog met 53 procent... terwijl hij wel twee derde kreeg uh, van de zetels in het parlement. Vier jaar geleden met 43 procent. Het zou mij niks verbazen als dat morgen nog lager is maar er is geen oppositie die gezamenlijk een vuist kan maken tegen hem. Het nationalisme, het patriotisme... de haat tegenover alles wat buitenlands is... en met name als het gaat om de migranten... de onbekende voor de Hongaar... want zoveel migranten en vluchtelingen wonen er niet... Uh, ja, we zien helaas dit in meerdere landen... maar in Hongarije is ook de regeringsleider. U, u zei net in het begin al dat ook in uw familie er verdeeldheid heerst. Hè? Er zijn ook ja. uh, mensen die, die met Orbán weglopen. Wat is het in hem wat hun aantrekt? Het gevoel dat Hongarije er weer toe doet... Uh, in hun optiek, dat ze een regeringsleider hebben die uh, bekend is... die in Europa ook veel navolging krijgt. Dat de navolging vervolgens komt van behoorlijk enge extreemrechtse... Uh, andere partijen, dat, uh, dat ziet men dan niet. En laten we eerlijk zijn, het is niet zo dat het uh, heel slecht gaat... met de Hongaarse economie. Medelang zij uh, enorme EU-subsidies. Er wordt er ook flink geïnvesteerd in het land, of het nou gaat om snelwegen... Uh, de werkloosheid is relatief, uh, relatief laag. Dus de meeste mensen interesseert het eigenlijk niet zoveel... dat die rechtsstaat zo ontmanteld wordt... omdat ze misschien ook decennia lang zonder een rechtsstaat hebben gefunctioneerd. En dat vind ik het trieste, 30 jaar na de val van de muur... Hongarije die vijf decennia en één partijstaat hebben meegemaakt... hoe ze na 15 jaar EU-lidmaatschap eigenlijk weer terugkeren naar een partijstaat. Nou worden de media veel gecontroleerd door Fidesz. U zei zelf ja. al, vooral op het platteland is het vooral propaganda wat je te horen krijgt. Hoe kun je aan objectieve informatie komen... en hoe kun je als oppositie een podium krijgen in zo'n medialandschap? Het lukt nog, maar beperkt. Men moet er natuurlijk extra moeite voor doen. Internet is er natuurlijk, en het is vrij in Hongarije... maar op het platteland is het niet een heel populair middel... Uh, de, de radiostations, de, de oppositieradio... is eigenlijk alleen nog maar via internet te beluisteren. heeft geen plek meer gekregen in het Eter. En dan heb je natuurlijk nog bijvoorbeeld een hele rijke uh, man... Uh, die jarenlang een compaan was van Viktor Orbán. Ze hebben een paar jaar geleden ruzie gekregen. Hij heeft een groot tv-station opgekocht. En dat is op dit moment een van de oppositiekanalen. Wat zijn nou de gevolgen voor Brussel... als Orbán een nieuwe termijn krijgt na morgen? De gevolgen zijn er met name voor de Hongaren. Die hebben daar natuurlijk het meeste last van. Ook al moet ik eerlijk zeggen dat ook de Hongaren zijn... die hem toch elke keer weer uh, willen weer, weer verkiezen. Ja, in Brussel is men vrees ik al gewend aan... wat men de afgelopen acht jaar uh, te zien heeft gekregen van Viktor Orbán. Dus daar zal weinig aan veranderen... zolang het voor regeringsleiders zoals Rutte... gewoon acceptabel is dat een man weer straks die verkiezingen gaat, gaat winnen... Op deze manier, binnen de Europese Unie... nog steeds zitten de regeringsleiders vriendelijk met elkaar aan tafel. En dan kan je doen wat je wil in het Europese parlement... of vanuit de Europese commissie. Zolang zij niet zeggen dit is genoeg, zal er vreselijk niet veel gebeuren. Hartelijk dank, Katy Piri, Europarlementariër. En het is zaterdag. Dat is tijd voor de maandelijkse column... van onze politiek columnist Patrick Nederkoorn. Patrick Nederkoor. Ja, goeie avond. Oh, sorry. Ik sta uit. Ja, gelukkig, hij is aan. Goedenavond, avond, Shaila, En ik wil het vandaag graag hebben over de liefde. Waar zit ik nou naar te luisteren? Ik, het klinkt alsof hier een coach aan het werk is, een relatietherapeut. Ik... Dansgoeroe Thierry Baudet noemde Erik Wiebes in januari... nog een relatietherapeut en een onderdanige procesbegeleider. Maar de afgelopen weken lijkt er toch een heuse liefde te zijn opgebloeid... tussen deze onvoorspelbare minister en de Groningers. Het is toch een stier onmogelijke opgave hier. is? Nou, ik vind alles rond Groningen eigenlijk... Wel leuk, ja. Ja. Ik vind de Groningers ook wel leuk. Ja, en zo'n invoelende relatietherapeut met onverwachte ideeën... wens je eigenlijk meer mensen toe. Zeker als je ziet hoeveel liefdesverdriet er momenteel ontstaat... bij alle coalitieonderhandelingen. Kijk bijvoorbeeld naar de gemeente Heumen. We moeten niet uh, te snel de moed opgeven, maar voorlopig staan we bij het spel. Ja, het is helaas, maar het is niet anders. Dus wij staan uh, even in de wachtkamer. Ja, of kijk naar het Westland. En natuurlijk kan die liefde over zijn, maar meld het op een normale manier. Of kijk naar de gemeente Lelystad. U valt buiten de boot, hè? Ja, zonde. Ja, het is ook geen veerpont, dus we kunnen er ook niet meer op terug. Buitenspel gezet, gedumpt worden op een lelijke manier... of droevig aan de kant staan terwijl jouw gemeente langzaam... het IJsselmeer opdrijft, onderhandelingen zijn vaak een bloedbad. En soms hoop je dat, dat Caroline Tensen. of Robert en Brink... met bloemen en videobanden alle gemeentehuizen afgaan... maar breuken zijn onvermijdelijk. Al doen sommige politici echt geen enkele moeite... om tot een verrassend resultaat te komen. Neem Barendrecht. Daar haalde de partij echt voor Barendrecht... maar liefst 45 van de stemmen... Maar de andere zes partijen in de raad vonden deze club zo eng... dat ze al op de verkiezingsavond besloten... om zonder de grote winnaar een coalitie te vormen. En kijk, op zo'n moment hoop je op iemand als Erik Wiebes. Iemand aan wie je vol verbazing kan vragen... of hij echt nog steeds doorzoekt naar een nieuwe oplossing... en waarom dan wel. Ja, ja, ja, oprecht ja. Ja. Omdat het, omdat het... Prachtig is! Juist, het zoeken naar de moeilijke oplossing is prachtig. En soms hoor je dat politiek de kunst van het mogelijke is, maar vaak wordt dat verward met de kunst van het veilige. Maar ik denk dat je pas echt iets presteert als je af en toe de kunst van het schier onmogelijke beoefent. En als je dat doet, is dat dan eenvoudig? We vragen het de relatietherapeut zelf. Was het een lastig proces? Hoe kom je erbij? <slaan> Wat een vraag! Juist, ik wens alle onderhandelaars veel en liefde toe. frisheid en liefde toe. Well, MUZIEK to Memphis, got a room at the YMCA.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 Dat was Elvis Presley met Guitar Man. Hij was een van de sleutelfiguren in een uitgebreid netwerk... van jodenhulp in Drenthe, Arnold Douwes. Hij bracht tijdens de Tweede Wereldoorlog honderden joden onder... bij inwoners van het Drentse dorp Nieuwlanden. Over zijn verzetswerk hield hij een dagboek bij. En historicus Johannes Houwing ten ploos het uit... en schreef er een boek over, het geheime dagboek van Arnold Douwes, jodenredder. Goedenavond, meneer Houwing ten Katen een dagboek bijhouden tijdens de oorlog, uh, dat, dat deden natuurlijk meer mensen. Lekker, Arnold nee, Housen is niet de enige die dat heeft gedaan. Wat maakt dit document nou zo bijzonder? Nou, dit is eigenlijk natuurlijk tegen alle regels van het illegale werk... om op te gaan schrijven wie je waar hebt ondergebracht. Dat gebeurde wel in het geval van Joodse kinderen. Vaak werden er ook codenamen gebruikt of andere coderingen. Maar deze man uh, was een hele openhartige man, die van zijn hart geen moordkuil maakte... En, en hij heeft tegen alle regels van de illegaliteit in, uh, aantekeningen bijgehouden... en die na de oorlog weer opgegraven. Dus echt met details over het verzetswerk. En... Absoluut, absoluut. En hij neemt uh, uh, helemaal niet een blad voor de mond. Als hij uh, redders of ook geredden... als hij dat vervelende mensen vindt, dan zegt hij dat gewoon. En hij was een tuinder uit Boskoop. Ja. Hoe kwam Arnold Douwes dan in het Nieuwlandse verzet terecht? Hij was een... Uh, Jongen die uit een domineesgezin en een domineesfamilie... die toen al generaties terugging. Hij had een autoritaire vader en een hele eigen wijze en vrijgevochten moeder. En die vrijgevochtenheid heeft hij van zijn moeder geërfd. Hij had dus eigenlijk moeten gaan studeren, maar hij deed dat niet. Hij werd tuinman, hij heeft tien jaar als zwerver in Amerika geleefd en daar ook geleerd... Eh, dat je eten kan vinden en de, uit de vuilnisbak eh, van iemand anders. Dus hij was met heel weinig tevreden. Maar hij komt in Nieuwlanden doordat hij bevriend raakt... met de legendarische verzetsman Johannes Post. Ja, die kwam daar vandaan, hè? Post komt daar vandaan. Ja. En als Post weggaat uit Nieuwlanden... voor een loopbaan in het gewapende verzet op nationale uh, schaal... dan draagt hij zijn werk over aan Hemke van der Zwaag, daar waar het om het gewapende verzet gaat. En hij kiest Arnold Duivers om het onderduikwerk voor te zetten. En hij had daar een heel verzetnetwerk ook op gebouwd, hè? Hij ja. deed het niet alleen. Nee, nee, nee, hij was erg goed in het andere mensen overtuigen... om Joden te nemen. Daar was ook in het dorp een consensus over... dat dat weliswaar gevaarlijk was, maar dat het ook moest. NSB kwam in dat dorp eigenlijk niet voor. In dorpen, in de omgeving zeker wel. De dominee heeft gezegd dat het moet de twee huisartsen uit het dorp maken duidelijk... dat ze hier helemaal achter staan. En om er zeker van te zijn dat er niemand praat... is het een vaste gewoonte van Douwens... om onderduikers van plaats te laten veranderen. Zodat ze vier of vijf adressen in het dorp hebben gehad... zodat eigenlijk het hele dorp in het complot zit. Ja, ja iedereen medeplichtig. Iedereen en dan weet je de... zeker dat iedereen zijn mond houdt. Zo is het. Nou, Nieuwlanden is heel bijzonder, hè? want dat heeft uh, de Yad Vashem onderscheiding gekregen yes. als dorp. Precies, wat eigenlijk niet kan. Daar was geen precedent voor. En er is nu één... later is er nog één Frans dorpje gekomen... wat ook die collectieve onderscheiding heeft gekregen. Maar Nieuwlanden was de eerste. En Nieuwlanden is bijzonder, omdat de naam zegt het al. Het is, dus, het, het is een nieuw dorp. Het is opgericht in 1910. Het zijn oude veengronden die lang niet vruchtbaar waren... maar toen de kunstmest goedkoop werd... wel vruchtbaar gemaakt konden worden. En dan komen er 50 gereformeerde Groninger boeren. Die zetten er flinke boerderijen neer. En Post is een ARP-politicus, dus van de antirevolutionaire partij... die meteen tot wethouder gekozen wordt... En als er in 1938 in het dorp een toneelstuk wordt opgevoerd... ter gelegenheid van het 40-jarige regering van koningin Willemia, dan mag u raden wie Willem van Oranje speelt. Dat is Johannes Post, natuurlijk als de belangrijkste man van het dorp. En, en Arnold Douwens, die, die schreef allerlei details op. Um, hartstikke link natuurlijk. Ja. Hoe, hoe verborg hij dat? Hoe bewaarde hij die papieren? Nou, hij maakte die aantekeningen, hij verstopte ze daarna in jampotten. De oudere luisteraars weten nog wat ik bedoel... als ik zeg dat het wegpotten waren, waarin je dus voedsel kon inmaken. En hij, kan ze erg, hij verstopt ze in het geheim, in de tuin van het huis waar hij logeert. Dus hij let erg goed op dat niemand hem ziet. Dus hij begraaft ze? Hij begraaft ze. En omdat hij tuinman is, weet hij heel goed hoe hij dingen moet begraven... En er bepaalde planten op bovenop kan zetten, zodat de kans dat het stuk gaat of dat het gaat lekken zo klein mogelijk wordt. Dat is zijn eigen opleiding, dat is zijn vak. Zo kan hij, dankzij het feit dat hij tuinarchitect is, ook ontzettend goed holen bouwen in het bos. En dat zijn eigenlijk de plaatsen waar hij het liefst in slaapt. Als hij moet kiezen tussen een hooiberg of een hol, dan kiest hij voor een hol. Dus die dagboekaantekeningen die hebben in jampot of in wekpotten ja. in de grond de oorlog overleefd. Zeker, zeker. En die heeft hij daarna weer opgegraven. Ja, zo is het. Ja. Uh, nou, hij is uh, opgepakt hè, in 1944 ja. door de Gestapo. En u schrijft ergens dat hij dat bijna als een opluchting voelde. Ja, aan het eind uh, van de oorlog zit iedereen door de zenuwen heen. Mensen zijn ontzettend gespannen. Ze hebben zich verheugd op een snelle bevrijding na die ideeën in juni 1944. Maar die bevrijding blijft uit omdat de Britse operaties in Noord-Nederland mislukken. Mm -hmm. Dan wil eigenlijk iedereen van zijn onderduikers af. Omdat mensen het niet meer aankunnen. Douwens moet allerlei mensen gaan ontlopen. Wat niet meevalt in een klein dorp. Want hij weet dat als hij met ze in gesprek raakt... dat ze gaan proberen om die onderduikers bij hem in te leveren. En dan moet hij uitleggen dat hij niet een soort reisbureau is... en dat hij ook niet weet waar hij anders met die mensen naartoe moet. En aan het slot van het verhaal, in oktober 44 doet hij iets wat eigenlijk tegen alle regels is. Namelijk, hij gaat zelf bij iemand die veel onderduikers heeft in een bed liggen. En dan wordt hij midden in de nacht door een NSB-militie gewekt... En dan moet hij kiezen tussen problemen veroorzaken of meegaan. En als hij problemen veroorzaakt, dan worden de zes Joden gevonden die daar onder de vloer verstopt zitten. En dan offert hij zich op en gaat hij mee met de. Dus hij laat zich arresteren. Hij laat zich arresteren. Ja. En hij komt in zijn, zijn dagboekteksten tamelijk rechtlijnig over... tamelijk compromisloos. Dat mag je allemaal zeggen. Dat kwam goed van pas in de oorlogstijd. Ja. En um, is dat een eigenschap die ook nodig is... om het vol te houden in dat verzet... en om op die manier je, mag je leven eerder, in de waag ja, te zijn? Je mag in het algemeen zeggen dat mensen die op grote schaal... joden hebben gered, dat zijn waaghalsen, avonturiers... Mensen die allemaal met één been in de gevangenis staan. Die altijd gedonderd met de autoriteiten hebben. Douwens heeft zelfs op een gegeven moment in een periode van vijf jaar... in totaal drie arrestaties achter de kiezers. Een arrestatie door de Duitsers is de vierde in zijn leven. Dus het zijn mensen met een gebruiksaanwijzing. En het zijn mensen die voor een omgeving niet altijd even makkelijk zijn. Ik heb lang met zijn dochters gepraat. En die hebben daar sterke voorbeelden van gegeven. Dat het niet zo'n prettige man was om mee op te groeien? Of... Hij was niet eh, ondraaglijk en, en ook eh, erg autoritair. Dus zijn dochters hielden wedstrijden... wie hem het langste niet kon spreken. Hij is eh, later onderscheiden. Hij heeft zelf zeker, ook... Zeker. Um, uh, de Yad Vajem onderscheiding gekregen. Hij is in 1999 al overleden. Ja. Uh, waarom worden zijn dagboeken nu pas bezorgd? Nou, zijn dagboeken zijn in de tijd ontdekt door de grote geschiedschrijver Dr. L. de Jong. Die herkende het meteen voor de hele goede tekst die het was. Douwens heeft zelf heel graag gewild dat het ooit zou uitkomen. Hij heeft zelfs gewerkt aan een Engelstalige versie... die ook niet verschenen is. En het is de verdienste van mijn Britse collega Bob Moore... dat hij de tekst opnieuw gevonden heeft en mij erop heeft geattendeerd... En toen zijn we dit samen gaan doen. Want Dawes heeft zelf wel geprobeerd zeker, om zeker. het uit te ja, brengen. Ja, nee, maar daar ja, ja. waren uitgevers niet in geïnteresseerd? Nee, nee. Of... Er is natuurlijk vrij kort na de oorlog is er een tijd geweest... dat er veel over de jodenvervolging werd geschreven. Toen heel lang niet. Daarna tot ver in de jaren zestig eigenlijk niet. En eh, nu is er een nieuwe opleving van de belangstelling. Dus het was eigenlijk even een tijdje uit de mode. Zeker, zeker. U, u schrijft in uw boek ook over een, uh, een tot nu toe onbekend bevrijdingsplan. Dus iets wat we nog niet ja. wisten. Wat, wat hield dat precies in? Dat nou, er was een bekend bevrijdingsplan van een dominee Ader uit Nieuw-Beerta uit 1944. En Douwens beschrijft in zijn dagboek tamelijk uitgebreid... hoe vanaf september 1943 er niet door het Groningse... maar door het Drentse verzet plannen worden gemaakt onder aanvoering van Douwes om met een vrachtwagen het doorgangskamp Westerbork binnen te rijden... en tussen de veertig en de enkele honderden Joden daar uit te halen. En vergelijkbare bevrijdingsacties... daarvan hebben we in of in België... dus in de Franse en de Belgische doorgangskampen, nog nooit gehoord. Maar dit plan is nooit uitgevoerd? Nee, omdat twee van de mensen die in het complot zitten... twee onderduikers, worden gearresteerd... en daarna wisten de anderen niet meer... of die, zoals dat heette, in het jargon zouden doorslaan zouden praten onder Duitse druk. En was, daarmee was het hele plan eigenlijk veel te riskant geworden. Er was ook veel geld voor beschikbaar, 30 hè? 30.000 gulden, daar kon je toen in een provincieplaats... als Assen zeven woonhuizen van kopen. En wie had dat beschikbaar ter dat, beschikking gesteld? Dat weten we niet. Dat zijn een van de dingen die ik nog moet uitzoeken. Maar dat zal ik zeker gaan doen. Oké, okay, maar daar is nog wel achter te komen, denkt u, zo lang na dato? Nou ja, als we misschien wat meer in dagboeken... uit de omgeving van deze mensen gaan zoeken... dan zouden we geluk kunnen hebben... Nou, hartelijk dank, Johannes Houink-ten-Kate, historicus, auteur van het boek Het Geheime Dagboek van Arnold Douwens, Jodenredder. Graag gedaan. What if it's all game show? just a game show. It's all just a game show on the top floor Het was game show van Ruben Heijn. Ruben Heijn was afgelopen maart nog live bij ons in de studio. Deze week in de podcast het beste uit het oog. Aad van der Heuvel over Martin Luther King. Daar in Memphis hè? had je toch iets van, het gaat beter, het gaat beter. We worden langzaam aan het wijzer. Het ezelproces. Je merkt dat kunstenaars dingen zouden willen doen... die ze uiteindelijk toch niet doen. Karel Krainhoff over het uitsterven van de tango. Wat willen we? Meer of minder uh, wereldmuziek? <laughs> en een nieuwslezer die priester wordt. Dat, dat kwam wel eens een schok. Ja. Het beste uit het oog is nu te downloaden... via alle bekende podcastkanalen. De valk, de sigaar en de computerchip. Wat hebben deze drie met elkaar te maken? Nou, Het zijn iconen van de handel van Noord-Brabant in de afgelopen zes eeuwen. En in het Van Abbe Museum in Eindhoven... is vanaf dit weekend hierover een tentoonstelling te zien. Die tentoonstelling heet Handelsmerken. Voor het oog is het aanleiding om een van deze elementen eruit te lichten. Goedenavond, Jacques van Gerven. U bent 87 en was jarenlang valkenier. Goedenavond. U bent 87 en u was jarenlang valkenier. Wat doet een valkenier? Een valkenier gaat een vogel africhten... en die wil laten jagen op natuurlijke prooien... in een natuurlijke omgeving. Dus het is een, een sport? Het is een sport. Altijd geweest. En wanneer bent u er zelf mee begonnen? In 1968. Dus dat is... Hoe, hoe oud was u toen? Want u bent nu 87? Ik was toen 38... En hoe bent u daarin gerold? Ik ben erin ingerold door het lezen van het boek van professor Zwaan... De Valkerij in de Nederlanden. En toen besefte ik door het lezen hoe belangrijk Valken Zwaard... maar ook een prachtige geschiedenis heeft gehad. En toen heb ik verdere contacten gezocht. En toen ben ik daar zo ingerold. En hoeveel valken had u zelf? Ik had altijd maar één Maximaal twee vogels. En u bent er ook weer mee gestopt op een gegeven moment? Is dat ik vanwege beetje, uw leeftijd? Nee, niet mijn leeftijd. Ik ben nog vitaal genoeg. Maar ik ben er mee gestopt omdat ik een nieuwe vogel aan moest schaffen. En dan moet je me ook iets kunnen aanbieden. En aangezien ik jachtterreinen had, wat te weinig wild was... om op die kunnen te jagen of te bejagen. Want waar jagen ze op? Zo, dat hangt er vanaf met welke vogel. De slechtvalk, dan jaag je uitsluitend op gevogelte. Maar met een havik kun je naast gevogelte ook op konijnen jagen. En die zijn er niet voldoende? Of die, die waren nee, die er niet? Die waren meer? in mijn gebied onvoldoende. En dat heeft te maken door ziektes, dat weten we niet precies. Maar het bestand nam sterk af de laatste jaren. En dat betekent dus, ja, als je die vogel uh, niet iets kunt aanbieden... ja, dan, dan kan hij ook niet jagen. En dan kijkt hij meer naar jouw trainingsmethode... want dan weet hij door die trainingsmethode dat hij daar uh, wel voedsel krijgt... want daar jagen ze voor, ze jagen voor het voedsel. In feite ben je eigenlijk, als je gaat jagen, toeschouwer... Maar hij jaagt gewoon volgens de natuur op hun proodieren. En hij, hij mag dan alleen jagen in een gebied wat tot, tot uw beschikking staat? Of, of ja. mag je hem overal in Nederland loslaten? Nee. nee, je moet jachtterreinen hebben waar je dus mag jagen. En dat mag niet overal. Je hebt beschermde gebieden. Maar je hebt ook gebieden waar nog gejaagd mag worden. Maar ja, dan moet er ook voldoende wild zijn. En als er dat niet is, dan wordt het zeer moeilijk. Nou werd dit al, de, de valkerij werd al heel lang bedreven in Nederland. W wanneer is het begonnen in Nederland? Nou, in Nederland weten we... en nou dan moet ik even terug naar de geschiedenis... in de zuidelijke Nederlanden, dus beneden de rivieren... tot aan het Frans-Talige, dus België ook nog een gedeelte... is het begonnen rond 1100, 1200. En Valkenswaard is rond 1600 eigenlijk meer opgekomen... en heeft die valkerij ook eh, zodanig beoefend... Dat ook de edelen en de koningen in West-Europa geweldig belangstelling toonden om vanuit Valkenswaard deze vogels te betrekken. He heet, het, heet het daarom ook Valkenswaard? Jazeker, want Valkenswaard had vroeger andere namen. Een voorbeeld op de Dries, Wedert. En later hebben het de Valkeniers veranderd in Valkenswaard. Valkenwaard. Oké, okay, en, en de koningen, die, die waren er dus met name in geïnteresseerd. En, en was dat een hobby? Was dat een sport? Waarom Duurs, deden ze dat? Helemaal een hobby. Gewoon liefhebberij. Het was een vermaak van de edelen. Was het ook duur om valken te houden dan? Was het... Ja, dat was zeer duur. Want deze vogels die moesten gevangen worden. Die moesten getransporteerd worden over grote afstanden. En dat duurde vroeger langer. Want ja, tegenwoordig kun je in één dag van het ene werelddeel naar het andere. Maar in die tijd duurde het vrij lang. En dat was kostbaar. En kun je nou ook hetzelfde doen met andere roofvogels? Want waarom valken? Nou, alle soorten valken kun je africhten. En alle soorten valken kun je laten jagen op natuurlijke prooien. Dat is geen enkel probleem. En dat kan niet met andere roofvogels? Jawel, jawel. Want we hebben niet alleen de slechtvalk, die hier vroeger werd gevangen... maar je hebt ook bijvoorbeeld de sperber, waar je mee kunt jagen. Alleen, wij hebben een wetgeving in Nederland en die zegt... je mag alleen maar jagen met slechtvalk en havik. Daar kunnen we niets aan doen. Oké, okay, en waar is die wetgeving op gebaseerd dan? Op de Vogelwet van 1935, zo oud is je al. Ja, ja en dat was ter bescherming van andere ja, vogelsoorten. Dan. van andere vogelsoorten. En toen dat tijd hebben enkele mensen voor gezorgd... dat die valkerij als cultureel erfgoed behouden bleef. En zodoende de havik en de slechtvalk eruit gehouden. Ja. In nou, tegenstelling tot bijvoorbeeld België, Duitsland... dan mag je met andere soorten jagen. Oké, okay. nou heeft u jarenlang met, met uh, slechtvalken gewerkt. Zijn het lieve vogels of lastige vogels? Hoe, hoe moet je ermee omgaan? Nou, het zijn helemaal geen lastige vogels. Maar je moet kennis van zaken hebben om met z'n dier om te kunnen gaan. Wat moet je bijvoorbeeld weten? Hoe ze vliegen, hoe ze zich gedragen. En daar speel je dan op in. En dat is een, vaak een gevoelskwestie. Er zijn een aantal regels, die zijn bekend. En daar ga je dus mee om. Maar vooral is het ook een kwestie van heel fijn gevoel. Want hoe communiceert u bijvoorbeeld met, uh, met uw valken? Nou, door allerlei hulpmiddelen die in de valkerij bekend zijn. Het is vaak zo, het voedsel speelt een belangrijke rol bij de africhting. Daarnaast hebben wij hulpmiddelen om die vogel terug te lokken. Denk maar, denk maar eens aan het spreekwoordig gezegde iemand de loer draaien. Een loer is een kunstprooi. Maar de vogel, de valk, die denkt... oh, bij die meneer, als ik die draai, vliegt een echte vogel. Maar in feite is het een lokmiddel om die vogel terug te halen. En dan heb je hem eigenlijk voor de gek gehouden. Daar komt er ook dat spreekwoordelijk gezegde vandaan... iemand een loer draaien. Oké, okay, maar dat, dat neemt hij u dan niet kwalijk? Hij blijft nee, dan toch terugkomen? Nee, helemaal niet. Nee, al doe je dat duizend keren... bij de tienduizendste keer komt hij nog terug op die loer. Geen enkel <lacht> probleem. Nou gaat deze tentoonstelling in het Van Abbe Museum gaat over handel en over het, het, het belang van de valkerijen voor Brabant. Wat, wat was het economisch belang van valken voor Brabant? Nou, het economisch belang was dat die mensen hier die vogels hebben gevangen met een speciale methode. En deze vogels africhtten en verkochten aan al die hoven in Europa. Maar er was nog iets anders zo'n koning of zo'n zo keizer of, of een uh, hertog... die had ook belangrijke staatszaken. En aangezien dat valkerij ontzettend veel tijd kostte... verkochten ze ook nog eens een keer hun vakmanschap aan die koning. Dus uiteindelijk ontstond er een, een economisch belang... dat ze dus naast het vangen de vogel verkochten... maar ook nog eens hun diensten aanboden aan het koninkhuis. Oké, okay, dus er is goed geld mee verdiend. Ja, heel veel. En, en nu niet meer, denk ik, hè? Nee, niet meer. Sinds de laatste koninklijke hofhouding die wij nog hebben gekend in Nederland... was van 1840 tot 1855 door koning Willem III. Maar alleen, dit was een, een gemeleerde club, de Lou Hawking Club. Daar waren heel veel Engelse adel bij, Nederlandse, Franse, Duitse. En die betaalden contributies. Eigenlijk was het een democratische club... En van dat bedrag wat ze dus als inlicht moesten betalen... werden de zwarte Valkeniers betaald. Maar in 1855 heeft koning Willem III deze club opgegeven. En toen was eigenlijk het, het, het, het, het, het, dingen, de valkerij voorbij. Ja, ja, Dus zelf heeft u niet veel verdiend met uw valkerij? Nee, helemaal geen dubbeltje. <laughs> alleen maar geld gekost. <laughs> dat was een hobby. Ja, ja. Zijn ja. er nog valken in het wild in Nederland? Jawel, dat neemt steeds toe. En dat komt dat de valkeniers uh, methodes hebben ontwikkeld... om bijvoorbeeld op uh, hoge gebouwen... en dat is de werkgroep Nederland... die doet de uh, werkgroep Slechtvalk... die doet plaatsen, en dan blijkt dat die vogels toch in zo'n kast komen nestelen. En in de omgeving hebben ze vaak heel veel duiven die er zitten... want er zijn ontzettend veel verwilderde duiven... maar ook andere vogels. Dus enerzijds hebben ze huisvesting en anderzijds hebben ze voedsel. Oké, okay, dus het gaat gelukkig goed met de valk. Zeer goed, dank. zeer goed. Dank, Jacques van Gerven, valkenier. Hartelijk dank. Graag gedaan. En de tentoonstelling Handelsmerken is vanaf dit weekend te zien... in het Van Abbe Museum in Eindhoven. En daarmee zijn we aangeland aan het einde van dit oog... Morgen zit op deze stoel Mieke van der Weij... en zij zal onder, onder andere behandelen um, het onderwerp Peter R. de Vries. Die is getuige in het holidayproces aanstaande maandag. John Bolton uh, komt nog langs, niet hier langs, maar als onderwerp. De veiligheidsadviseur van Trump. En straks kunt u op deze zender luisteren naar het radioprogramma... De Zes Ogen van de Vries. Normaal gesproken gepresenteerd door Roelof de Vries. Vanavond wordt het gepresenteerd door Shai Kruger. En Shai gaat duiken in de wereld van de bias, de gevangenis dus. Zij gaat drie mensen spreken die uit die wereld komen. Ik wens u een fijne nacht.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 Volg dan de tweedaagse cursus actief in overnames bij Alex van Groningen. Schrijf u direct in via alexvangroningen.nl De ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl Groepen.nl Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus actief in overnames op alexvangroningen.nl